Blijft mooi, hè, hele week al. De voorlaatste keer dat je mooi hoort: Memories van Heurt en Feyre, 1972. Het is de Elslaat van deze week. Ik kan er niet genoeg van krijgen, eigenlijk. Nee, nee, nee. Dan zullen we nog een keer... nee, nee, nee, nee, nee, dat mag niet. Dat mag niet. Nou, de voorlaatste keer dat we maar gaan klappen voor de Dame in de heren. De kopjes en de borden, de kom en de I, Kiwi waai weg, jij was af 10 minuten over de klok van 6 uur geworden. Het is vandaag donderdag 19 januari 2017. Welkom vrienden en vriendinnen van Radio Els 1485 en natuurlijk de afwashow in het bijzonder. Even Peter de Wit bedanken voor het overnemen van het programma. Gisteren, de midweekse afwashow is dat eigenlijk. Hè? Dat was vroeger een programma, zoals zelfs nog van meneer Hans Bank is dat een poster geweest. Dan praat ik wel over 12, 13 jaar geleden onderaan, denk ik. Eh, Nou, het weer was natuurlijk eh, vandaag zeer aangenaam, kan je eigenlijk wel zeggen. Het eh, zonnetje scheen volop. Ik heb zelfs eh... De zonwering laten zakken van het kantoor, want het zonnetje staat natuurlijk in deze tijd van het jaar een beetje laag. En die scheen zo precies door het raam, hupsakee, in mijn bakkes. Maar ja, dat schiet natuurlijk niet op, dus we hebben het zonnescherm laten zakken, terwijl het pas 19 januari is. Maar goed, maar goed, we er een hebben we natuurlijk. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, we hebben natuurlijk de bekende dingetjes, weet je nog wel. We gaan eens even straks kijken naar de files. Uh, we kijken of we wat nieuwsfeitjes hebben. We hebben een weerbericht om kwart voor en we gaan nog eens even kijken of er nog wat beuks op de tv is. En de muziek van de Cats, van de Classics, van The Cream, Dolly Dots is het weer leuk voor vandaag. De Love Affair, Boudewijn de Groot, Dan Hartman, Maywood, Stefson en Dibbins. Dat is een plaatje, dat kon ik nog wel, maar ik denk, oh ja, dat is een tijd geleden we die gehoord hebben. The Birds, dat is ook een tijd geleden. Lois Lane, maar we beginnen natuurlijk met een plaat van 50 jaar geleden. Dat begint met mooi klokgeluid en het is niet eens zondag. Hè? <laughs> 1967, The Hurt is hier en From the Underworld. Ik had net een geheurtje te ruiken van uit de onderwereld. Maar het bleek gewoon de zoek van Els te zijn. Die maakt altijd zoek op donderdag. Ja, ja, de heurt met uh, From the Underworld uit 1967. Best een drukke avondspit. 60 files met een totale lengte van 336 kilometer. Maar liefst. En een van de langste staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 13 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. tussen Den Horen en dorp. Radio Els. Ferry Den Hartog. Dit is Radio Els, 1485 AMT. Dit niet uit de film uh, Els, waarin uh, steeds mensen gevonden werden, vermoord en uh, uh, in de grachten van Amsterdam of zoiets, hè? Ja, volgens mij wel een beetje een oude film. Uh, uit 1988 dan, denk ik. En Lois Lane uh, zong toen de titelsong voor de film Amsterdam op Radio Els 1485. Een 20-jarige man uit Meidrecht liet per ongeluk zijn telefoon liggen nadat hij een postje stal uit een woning in Harmelen. Een beetje raar dat een postje in een woning staat, maar goed. De man kon worden opgepakt nadat de politie onderzoek deed naar het mobieltje. Dat meldt de politie in Woerden vandaag op Facebook. De postje is onbeschadigd teruggevonden en zal naar onderzoek worden teruggegeven aan de eigenaar. Toch vind ik het nog steeds een rare zin dat een postje stal uit een woning in Harwelen. Waarschijnlijk stond hij daar gewoon in de garage, zoals dat heet. Het is 12 over 6. Wij gaan hier naar hele mooie muziek. Hier zijn de beurt zijn 1971 en Cessnet alone never, never with a herd Prettiest mare I've ever seen Have to take my word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 I flung it in the air I'm gonna catch that horse if I can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 Six people. Ik heb 1971 van de Birds en Chesnut Mar of zoiets dergelijks. Ik weet niet hoe je dat precies uitspreekt. Ik heb nooit geen school gehad, dus zelfs mijn Engels is slecht. Dat hoort een beetje algemeen ontwikkeld te zijn. Maar dat is het bij ondergetekende helemaal niet. Ik kan daar ook helaas weinig aan doen. Ranuels, 1485 AM in het westen van het land. En ook in het noorden van het land, natuurlijk op de 1485 AM. En in het oosten van het land op de 1593 AM van Jan Chicago. En die zender die bestrijkt zelfs een groot deel van. Duitsland, zoals dat heet. Amerikaanse onderzoekers hebben een nieuwe mottensoort vernoemd naar Donald Trump. De geel-witte schaal van het insect deed de biologen aan de haardracht van de nieuwe president van de Verenigde Staten denken. Daarom doopte zij de soort Neopalpa Donald Trumpie. <laughs> ja, het gaat om een mot die aanvankelijk was ondergebracht bij een andere soort, maar nu toch een geheel eigen aard blijkt te hebben. Dat werd ontdekt bij onderzoek in het Bohart Museum voor Entomologie in Californië. Het is het tweede insect dat Trumps naam draagt. Eerder kregen rups vanwege de sterke beharing en de gelijkenis met de coiffeur van de miljardair in de digitale volksmond op internet de naam Donald Trump, Caterpillar of drumpapillen. Ja ja morgen wordt die president hè, als het goed is. Ja, ik uh, denk dat ik wel even ga kijken. Ik heb geen idee hoe later dat allemaal uitgezonden wordt. Maar dat uh, zien we vanzelf. Dat wil ik toch wel even live meemaken. Zoals dat heet. Voorlopig gaan we hier even lekker door met de muziek 1974. Hier zijn de stepstone en dibbens en shady lady. Shady lady. You've been Yeah. Just another for your my marquee Rookie, Don't you know that you kind of need Rookie, I'm not gonna be your love machine Rookie, I can't take it You might find yourself in trouble Wat een lekker gezellig plaatje op de donderdagavond. Het is vandaag alweer 19 januari en we gaan het hart nog één dagje werken morgen natuurlijk. En dan hebben jullie weer lekker vrij. Zit je aan tafel dan wensen we je natuurlijk een heel smakelijk eten. Wat is het donderdag, Els? Spezieboontjes met een slaanvink? Ja, natuurlijk. Mag voor mij hoor. De Middengolf herleeft met Radio Els. Natuurlijk geniet je van al die vergeten hits op 1584 AM. Maar je kunt Radio Els ook volgen via de website en natuurlijk via Facebook. Zo mis je niets en blijf je altijd op de hoogte. Ouderwets compleet. Radio Els 1485. Vroeger ook weer de helft de radio. Live radio is goede radio. Live van het Krimpende IJssel. Radio Els 1485 AM. Jorrit 1980. Nee leed het net. dat blijven zo even nog in de jaren 80. Hoor. Daar heb ik gewoon een beetje zin in. Overigens, een onderzoek stelt vast dat een kwart van de Nederlandse huishoudens een abonnement heeft op de videodienst Netflix. Maar liefst 2 miljoen abonnementen zijn actief momenteel en daarmee zou ongeveer 26% van de huishoudens gedekt zijn. Ja. Ik heb er nog nooit eigenlijk iets van gezien van dat hele Netflix gedoe of zo. Nee, echt niet. Wij doen het hier gewoon nog met videobanden. Nou ja, gaat net zo goed. Hè? We gaan naar 1984 toe. Hier is uh, Dan Hartman. En ja, We kunnen er natuurlijk over gaan dromen. Hè? Over een sterkere zender en dat soort dingen allemaal. I can dream about you. Dan Hartman, 1984 bij Radio Els 14 85. beter hoor. gewoon dromen over vrouwen niet echt aankomen. <laughs> Valt het altijd meestal zo tegen? Den Hartman 1984 bij Radio ELS. Nee, niet bij Radio ELS, maar bij Den Hartman was het 1984. Ik ken Dream About You. Het is al bijna half zeven, maar we laten nog eventjes, uh, weet je nog wel op zich wachten. We gaan eerst nog even een beetje naar Boudewijn de is ook wel leuk natuurlijk. Terug naar de jaren 70, 1973. Hier is de eenzame fietser, oftewel bij Jimmy.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 De zakenman, wat er wordt hij alleen maar slechter van? No. Maar liever dat dan het kort voor kop Van de zakenman, wat er wordt hij alleen maar slechter van. Ja, dan zijn voetballers tegenwoordig ook gewoon zaken, man, hoor. Als je nagaat, want die tegenwoordig allemaal verdienen. Natuurlijk Wouterwijn de Groot met Jimmy uit 1973. En daar is Els met de chocolademelk En de rum natuurlijk er weet je nog wel van vandaag. Het is vandaag 19 januari en dat is de 19e dag van het jaar en dan komen er nu nog 346. Vandaag in 2013 in Genève komen 140 landen tot een akkoord over een internationale conventie die het industriële gebruik om en de uitstoot van kwik moet verminderen. Volgens mij mag je sinds die tijd ook geen kwikbarometers meer maken. Nee, het is gewoon helemaal afgelopen. En vandaag in 2014 cabaretier Seth Gaikema sluit na 55 jaar zijn carrière af met een optreden in de Stad Schouwburg in Groningen. En in 1946 was de eerste uitzending van de RON, de regionale omroep Noord. En dat was de voorloper van RONO. En we hebben zelfs nog zeezenders nieuws uit 1962 vandaag. De zeezenders DCR en Radio Mercure, die fuseren. Jawel, volgens mij gingen ze toen samen verder op de MV miami ja. Vandaag in 1795 werd de Bataafse Republiek uitgeroepen. Als je niet weet waar dat lag, nou, je woont erin. En in 1981, Iran en de VS bereiken door bemiddeling van Algerije een akkoord over de vrijlating van de 52 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran. Nog even een beetje wetenschap. In 1904 Thomas Alva Edison, ja hij weer, vindt de eerste elektrische auto uit. Dus niet zo denken dat we nu pas of zo modern zijn met elektrische auto's. Sinds 1904 kan die gewoon al gemaakt worden. En in 1915 vandaag, George Glaude krijgt octrooi op de Neonlamp nou Even naar de weersextremen toe. In 1940 hadden we de laagste minimumtemperatuur, maar liefst min 15,2 en de hoogste maximumtemperatuur. Daarvoor moeten we terug naar 1930, 12,2 graden. De langste zonneschijnduur was 6,6 uur in 1955. En in 2004 hadden we de langste neerslagduur, 22,8 uur. Dus het is eigenlijk maar 1,2 uur die dag droog geweest. Dat moet je toch ook eigenlijk niet aan denken, hè? dat is ongelooflijk. Nou, wij gaan hier uh, natuurlijk weer verder met het twee leuk van vandaag in de avondshow. De Dolly Dotsman is opgezocht voor je uit 1981 PS en uit 1983 Money Lover. Twee leuk, nu, nu, nu. show. Het werkt al lang twee leuks, hè? Dat had ik niet verwacht. Dat PS dat duurt meer dan vier minuten. De Dolly Dots waren het twee leuks voor vandaag. Die hoorden PS uit 1981 en daarna natuurlijk. Money Lover, man, een Een beetje dames noemen we dit, hè? Dames serie. Vrijwel alle Nederlanders die een smartphone, tablet of. E-reader e willen zijn voorzien. De markt voor mobiele apparaten is verzadigd, zo stelt het marktonderzoekbureau GFK vandaag vast. Het aantal mensen dat een mobiel apparaat bezit, is in 2016 nagenoeg gelijk gebleven. Van de Nederlanders ouder dan 12 jaar heeft 83% een smartphone, 67% een tablet en 25% een e-reader. <tie> Ook de interesse in smart-tv's en smartwatches bleef ongeveer op hetzelfde niveau als een jaar geleden. Gemiddeld hadden huishoudens eind vorig jaar 3,7 apparaten in bezit tegen 3,6 in 2015. In de voorafgaande jaren was wel sprake van een flinke opmars. Het aantal smartphones en tablets verdubbelde de afgelopen... Ja. Nou ja, dan gaan ze weer wat nieuws verzinnen: dat je weer gewoon verplicht wordt om natuurlijk weer een nieuwe smartphone te kopen. Die van mij is ook al vrij oud, ik gebruik hem alleen maar op het toilet tijdens de grote boodschappen. Oh, dit is prachtig. 1969, hier is de Love Affair. Radio L1485, en er is maar één weg: One Road. It's not like Blijven wolkenvelden over de noordelijke helft van het land trekken. Er valt misschien heel lokaal een spatje regen. Als de neerslag op een bevroren ondergrond valt, kan dat leiden tot ijzel en gladheid. Vanavond en vannacht verandert er weinig. Het noorden houdt veel wolken bij minima van rondom het vriespunt. In het midden en vooral zuiden zijn flinke opklaringen. Daar gaat het 2 tot 6 graden vriezen. Morgen overdag houdt de tweedeling stand met wolken en zon bij maxima iets boven nul. Dan even de temperaturen vanaf zaterdag. Zaterdag 3 graden, zondag 1 graad, maandag 2 en dinsdag 3 graden. En dat alles bij een oostenwind. En die gaat maandag even naar het westen, maar dinsdag gewoon toch weer draaien naar noordoost. Dus die vos die is niet echt weg hoor. Nee, ik denk het echt niet. Je hebt best kans dat... Uh, uh, volgende week, natuurlijk, die vorst gewoon keihard weer gaat toeslaan. Dan even de rapportcijfers voor morgen vrijdag: fiets weer een 7, het golf weer een 8, het vis weer een 4. En het wandelweer van meneer Hansbank krijgt gewoon een 8. En ik heb begrepen dat meneer Hansbank weer een beetje opgeknapt is, want hij was ook een beetje aan de grieperige kant, zoals dat heet. En uh, dan daar... horen we hem gewoon zaterdag weer. Want het was even spannend of dat door zou gaan of niet, maar hij is er gewoon zaterdag. Hier is de creme uit 1968, en dat is prachtig, allemachtig natuurlijk, met Erik Klept in de bijen. Het gaat allemaal over een kamer die wit is. Hier is de White Room. In a white room, with black curtains, in the station. Black roof country, no gold pavements.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 the party, she was kindness in the hard crowd. Vliegt het vliegt de tijd alweer, het is alweer tien voor zeven geweest, zie ik, ja. Nou ja, maar we gaan even door, uh, doordraaien zoals dat heet. En we hebben straks natuurlijk ook de tv-programma's nog. Dit was Cream, White Room 1968. Wereldwijd via internet. En 24 uur per dag, zeven dagen per week op AM. Dit is Radio Els. 238.5 I remember my holiday last summer in Brazil. There I met such a pretty girl, her kisses gave me a thrill. Wish I could fly like a bird so high, over the clouds in the golden sky. Wish I could sail through the sky above. fly like a bird so high over the clouds and the golden sky wish i could sail through the sky above to the lady that i love Fly with the wings of an eagle over the sea to the girl of my Favoriete bentjes uit Nederland, hoor, uit de jaren 70, De Classics en Wings of an Eagle. Zo, het programma zit bijna weer ten einde. Maar we gaan eerst even kijken wat we vanavond op de tv hebben. Nederland 1, het journaal natuurlijk om 8 uur klem om half negen. Ik zal eens even kijken waar het eigenlijk over gaat. Oh, dat gaat over uh, een belastingfunctionaris, die heet Hugo Warmond, is weduenaar. Hij probeert zijn leven weer op de rails te krijgen met zijn puberdochter Laura en zijn achtjarige dochter Susan. En die laatste heeft een boezemvriendin, Christine Wiervader tot Hugo Schrik. Een gevaarlijke achtergrond blijkt, uh, <laughs> nou ja, misschien was het moeite waard om te kijken. Dan hebben we om half tien jaren Indonesië en daarna nog eens een keer Brood om vijf voor half tien. Dat gaat over Belgische bakkerijen. Nederland 2, uh, laten we maar even zitten. Nederland 3 hebben we Rambam om 5 voor 9. Bouwnieuwsflits om 5 voor half 11. En de Quickest Quiz begint om 5 over half 11. 4, GTST natuurlijk om 2 over 8. Bouwval gezocht om half 9. Buug buiten de baai is om half 10. En Etiel Leednijd om half 11. SBSS, Rad van Fortuin om 8 uur, 5 Golden Rings, begint om half 9, lekker Nederlands, dat begint om half 10. Zal ik ook eens kijken waar dat nou eigenlijk over gaat, ik heb geen idee. Oh, dat gaat over Nick en Simon en Dennis van der Ven en Jeroen Koningsbrugge en die gaan allemaal met elkaar vechten door het zingen van hun eigen Nederlandse versie van bestaande hits. Nou ja, dat slaan we maar over denk ik. En dan natuurlijk nog om half 11 gaat van Nederland de, late news, de laatste editie en Nieuws de laatste editie. Zijn er nog films? Nee hoor, SBSS heeft nog wel meester Frank Visser die visite rijdt. Volgens mij was dat gisteren, maar goed, ik vind het zo allemaal weer goed. Wij gaan hier naar de laatste plaat toe en ik ga de afscheid van je nemen. Zometeen nog de Cats met Magical Mystery Morning. En, uh, ja, dat gaan we nog wel even redden als ik zo naar de tijd kijk. Dat gaat wel lukken. Uh, ik ben er natuurlijk morgen weer ijs- en wederdienende. Maar dat zal waarschijnlijk wel goed komen. En wat uh, de appa betreft natuurlijk inderdaad ook het, tot morgen. Net als ik zelf. Ja, niet Peter Deer, ik zit er voor morgen. Hé, hey, fijne avond. Hoi. Reach. Something tragic fills the air.